Uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. In het Groningen he en Drenthe uitgezonderd, maar het KNMI waarschuwt nu ook voor zeer zware windstoten in het noorden. De storm duurt tot ongeveer twee uur vanmiddag. Een van de eerste ongelukken door de storm was op de A9 bij Badhoevedorp, meldt de ANWB. De aanhanger van een vrachtwagen werd omvergeblazen, waardoor twee rijstroken in de richting van Amstelveen werden gesloten. In Kazachstan zijn zeker 52 mensen om het leven gekomen nadat een bus in brand was gevlogen. Vijf van de in totaal 57 mensen wisten zich uit de bus te bevrijden. Het is nog niet duidelijk waar de slachtoffers vandaan komen. Volgens het ministerie komen sommigen uit buurland Oezbekistan. Hoe de bus in brand is gevlogen is nog niet bekend. Voor het derde jaar op rij is de werkloosheid in Nederland gedaald. Vorig jaar waren er gemiddeld ruim 100.000 werklozen minder dan in 2016. Blijkt uit cijfers van het CBS. In december kwam het aantal mensen zonder werk uit op 395.000. Toen hadden 8,7 miljoen mensen een betaalde baan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het prachtige cijfers, maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. Creditcards worden steeds vaker gebruikt in Nederland. Het afgelopen jaar werd er bijna 160 miljoen keer met de kaarten betaald. Dat is een stijging van ruim 10 procent in één jaar tijd. Vooral voor online diensten zoals Netflix en Spotify... en voor hotelboekingen halen Nederlanders steeds vaker een creditcard tevoorschijn. Maar pinnen is nog altijd populairder. Het weer nog. De regen trekt de komende uren naar het oosten weg. Langs de westkust gaat het stormen. Met mogelijk windstoten tot 130 km per uur. Vanmiddag is het ook nog onstuimig. Later op de dag neemt de wind af. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 uh, weinig uh, aandacht voor moet ik zeggen. Precies, uh, dat vinden uh, wij ook ja, dat, uh, dat uh, eens. Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd en op dat stuk bij de Louis David's Carré uh, uh, wordt volgebouwd. Ja. Het, uh, Louis David's ja. Carré, uh, de oude de Prinsessenweg. Ja, ik bedoel, daar staan uh, zoveel ja. sociale uh, uh, huurwoningen en daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak.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 Ik heb het plan niet op zo'n detailniveau bekeken. Maar wat je, je moet zorgen dat dat woningbestand dat, uh, gevarieerd is. En als je over heel Zandvoort kijkt. Hebben we op zich genoeg sociale huurwoningen. Als je echt alle huizen nu leeg zou maken. En zou eer naar de Zandvoortse bevolking kijken. Hebben we genoeg sociale huurwoningen. Ongeveer een derde van de woningen in Zandvoort is een sociale huurwoning. Dat is best veel. Maar het probleem ja, maar, is. Is die doorstroming vanuit die sociale huurwoningen. Het probleem is dat mensen uh, scheef wonen. Ja. En, als sociale huurwoningen ja, zitten, ja, en die doorstroming is ja. een probleem. Ja, ja. En blijven zitten. Omdat het weinig ja, ja. is. Waar het kort is.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 inderdaad wat je zelf net zei misschien wat kleiner kunnen gaan wonen in een ja. tweekamerwoning ja, dus en dan we... kunnen daar weer kunnen daar weer jonge gezinnen in in ik, uh, ik, ik in, heb in, in daar wel wat mee Roy. ik vind het ik vind het wel uh, kwalijk eigenlijk dat mensen die het niet kunnen betalen dan min of meer gedwongen worden om verder nee, nee. te gaan. en mensen die het wel kunnen betalen die kunnen blijven zitten en die kunnen een hypotheek uh, aanbanden nou, nee dat daarvoor. dat vind ik niet helemaal niet ik vind het, dat het vanzelfsprekend is dat als je gebruik maakt van bepaalde voorzieningen en ik zie sociale huurwoning als een vorm van een voorziening omdat daar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 Te plaatsen. Het is niet aan de gemeente op de gemeenteraad om huizen te bouwen en, en dat soort dingen. Huis in de duinen. Huis in de duinen wordt dus uh, oh, afgebogen. En daar komt dus een nieuw uh, nieuw huis. Maar daar gaan ze dus wel meer uh, aandacht daaraan geven. Dus dat is wel de bedoeling. Ik denk ook aan alle aan aan woningen. levensloopbestendige ja, aan aan woningen, de levensloop, juist, woningen juist, die juist. makkelijker aan zijn ja, te passen. Ja, dat is de bedoeling dat ze dat wel daar gaan doen. Het is ook zo dat ja, ik.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 en uh, dan is het klaar. Hier ja. moet het gewoon ja. weer uh, zandvoort, zandvoort, zandvoort Ja, ja. ja. Oh, Die mensen ook... die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens... Ja. willen gaan veranderen in uh, Amsterdam... aan zee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, gaat nee. dat gaat niet. Weet je, we kunnen het hele programma... met jullie bespreken, ja, maar, maar dat nee. lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. concept. Dat is ja. Absoluut. Dat ja. Absoluut. absoluut wel belangrijk om te zeggen. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn... die kunnen dus naar de site van de VVD gaan... en kijken wat jullie concept is. En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 dat wordt ja. allemaal door ja. leden vastgesteld. Dus ja. We zijn gewoon een democratische uh, partij. Dat is nou, helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie wel, dank wel voor jullie komst. Ja. Ja. We gaan even naar Tijdens de muziek. muziek En dan hebben we daarna <laughs> meneer Scholten. Die al klaar zit. <laughs> voor ons. Tot zo.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 Ja. Met uh, wandelingen, een fietsexcursie. Uh, paard, en paard en wagen. Ja. Wat natuurlijk prachtig ja. is. De, de bronstexcursie. Ja, hè, de ja, dat breekt los. Is het dat al gaat... begonnen, nu Nou, ze zijn laat, hè? Ik, ik, ik kreeg net nog weer een beruchtje. Hè, hey. Dan heb je zo'n boswachters-app. We ja. moeten allerlei dingen doorgeven aan elkaar. En er stond ook op. Nou, de bezoekers die horen nu steeds meer af en toe de eerste. Ja, ja knurren. Maar ik noem het gewoon een burrelen. Ja. Van die, die, die mannetjes dan Dus die dan. Uh,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 hinders naartoe. Die willen gedekt worden door het sterkste mannetje. Die hebben de beste uh, het beste zaad, zeg maar. Dus daar willen ze nakomelingen van. Maar die andere mannetjes die er omheen staan, die pikken dat niet. En, en de oude bokken die helemaal aan de buitenkant zijn, die willen ook nog een, uh, een, een, een, een fruitje mee meepikken. Ja. <laughs> ja, dus, dus ja. Dus, dus, Waar komen ze er wel doorheen? Ja, dan worden ze zeg maar bevrucht door, de, door die plaatshet. Dus en, en eigenlijk, nou zeker 95% van alle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 een reuk, wat ik zie hier bijvoorbeeld, de stinkzwam. Ja. Nou, ja. Ja, ja, ja, ja. dat is net of er een, uh, ja, uh, rottend... Rotte eieren ja, wat, iets, ja. ja, rotte eieren, of, of een, een dammet wat dood ligt. Zo ja, dat, dat nee, ja. ruiken we dan ook wel eens in de winter. Dat je denkt, uh, nou, dan weten we hem gelijk te vinden. Maar dan weet je ook gelijk waar een stinkzwam uh, staat. Want dat kan zeker, nou, 50 meter in het rond, dan ruik je Deze. al in de vette hier moet er eentje staan. Oh, echt ja, ja. zo'n ja. stinkzwam, uh, ja. Maar goed, dus, ze, je, ze, ze beginnen natuurlijk te groeien nu,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 Been die erop zit. Maar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 Uh, dat kost een tientje. Maar ik denk uh, dat daar uh, nou, uh, he hele mooie dingen uit voort. Ja, dat is dus altijd een leuke groep. En wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote, met die grote toeters lopen. Hè? Met die, jeetje, mensen, ja. Ik doe het met mijn telefoon. En ik maak en daar ook je prachtige foto's. Je kunt echt okay. met, je, met je telefoon uh, ja. mooie foto's maken van de natuur. Het ja. is dus niet zo gedetailleerd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 ja, nou ik zag hem net, dat is, ik ga hem weer een beetje opscheppen. Ik zag hem net hier op de leestafel uh, liggen bij Floris hier in Hoogland. Daar, uh, je hebt de Roet en daar heb je nu ook een, een vogelmagazine bij. <lacht>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 ...van de vogels. is ja. dus, dus eigenlijk, we gaan op zoek naar de wintergasten. Maar oh, ja. die komen dan al, hè. De, de, de wilde zwanen zijn al aankomen vliegen. De zaagbekken. Maar misschien vind je ook wel een... ...een, een, een, een brilduiker. Dat is tegenkomen met het ijsvogeltje. En van de vorige keer... ...zagen we zelfs een visarend langs vliegen. Oh, ja, is, dus daar gingen he? de mensen... ...dat zijn allemaal vogelaars ook wel. Helemaal uit een bol. Het duurt drieënhalf uur. Dus we hadden het allemaal pittige, wel oh, gehad. Oh, ja, ja, pittige wandeling. Met een paar bergies. Prachtige uitzicht.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 Hoe ja, dan... weet je wanneer een paddenstoel giftig is?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 dan er onder eronder zijn duin door en steekt oh te veel. Houdtjes op mijn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 Uh, kaarten zijn verkrijgbaar bij de krocht. Het kost een, uh, een tientje. Het is niks voor wat je ervoor nee, terugkrijgt. Het nee, nee. wordt werkelijk fantastisch. Nee. En dan is er dus ook nog de matineevoorstelling. Ja, morgen middag, is morgen om drie ja. uur. En vanavond om acht uur zitten we geloof ik uh, aardig vol. Uh, ik denk helemaal uitverkocht. Ik denk wel, dat wel uitverkocht ja. Ja. Ja. Dan is er natuurlijk wat we net al hebben gezegd. De...